7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de zoektocht van president Obama naar internationale steun... voor ingrijpen in Syrië. En hier in Nederland doen tankopslagbedrijven niet genoeg aan de veiligheid. Moet u zo meer over, is naar het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Verenigde Staten hebben een ontmoeting met Rusland over Syrië afgezegd. Diplomaten zouden elkaar morgen in Den Haag ontmoeten. Maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat dat geen zin heeft... zolang de VS onderzoekt of Syrië chemische wapens heeft gebruikt. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen... buiten de Verenigde Naties om in Syrië gaan ingrijpen. In het programma Knevelen Van de Brink zei Timmermans dat nu eerst de VN aan is.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 Jansen is vereerd dat de kiesvereniging haar steun heeft uitgesproken. Voor mij persoonlijk is dat toch wel uh, nou, van erkenning. Van ik heb me eigenlijk niet voor niks naar voren geworpen. En dat, dat nu gesteund wordt, ja, dat doet me persoonlijk toch best wel wat. Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe op politieke functies. Door de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moest de partij dat standpunt opgeven. Het landelijk partijbestuur dacht dat maar weinig SGP-vrouwen... zich zouden aanmelden voor een politieke functie. Voor het eerst in twaalf jaar stijgen de inkomsten van de Nederlandse platenmaatschappijen. Dat meldt de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, de NVPI. Door de populariteit van streamingdiensten als Spotify is er een einde gekomen aan de inkomstendaling. Sinds begin deze eeuw verdient de muziekindustrie ieder jaar minder aan het uitgeven van muziek. De oorzaak was dat steeds meer mensen zonder te betalen hun muziek van internet downloaden. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland zijn twee Nederlandse mannen om het leven gekomen. Het tweepersoonsvliegtuigje werd sinds gisteravond 7 uur vermist. Een paar uur later werden het vliegtuigwrak en de lichamen van de Nederlanders gevonden. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.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 We gaan allemaal met de bus naar Den Haag. Tijdens de informatiebijeenkomst vertelde een wethouder van Bokstel... wat er gistermiddag in Den Haag met minister Kamp besproken is. Partijen als Milieudefensie legden uit... wat de proefboringen voor de omgeving betekenen. De wereldwijde productie van wijn bereikt dit jaar... het laagste niveau in 37 jaar. Dat voorspelt de internationale organisatie van wijn. Oorzaak zijn de mislukte oogsten... door droogte en hagelbuien in Frankrijk en Italië. Ook in Argentinië wordt er door slecht weer minder geproduceerd. Volgens de organisatie is er een grote kans... dat de prijzen van wijn door het tekort gaan stijgen. Robin Haasen is er niet in geslaagd... de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De Hagenaar verloor in vier sets... van de Canadese qualifier Frank Dencevic. 6-7, 6-3, 5-7 en 6-4. Haase won alleen de tweede set.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 En voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Files richting Amsterdam op de A7 bij de af het Weidewormen 4 kilometer. En op de A8, er staat bij Oostzaan, ook 4 kilometer. En nog een korte file op de A15 richting Europort. Bestaat het van plein 2 kilometer. En dan wordt ze na jaren weer eens wat verdiend in de muziekindustrie. Hoort u zo meer over. Wie pakt agressie in de ouderenzorg aan?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 Rabobank.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Een halfjaartje geleden was de boodschap van president Obama voor het Syrische bewind. Er stond even wat onduidelijkheid over die rode lijn van president Obama, maar de mist trekt langzaam op. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft heel duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten willen optreden. John Kerry hield gisteravond een emotionele speech over de toestand in Syrië. Let me be clear. The indiscriminate slaughter of civilians, the killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. Het doden van onschuldigen door chemische wapens is moreel obscen. En het hebben over de toespraak van Kerry en wat er te gebeuren staat... doen we met correspondent Wessel de Jong. Wessel, wij noemden het al een emotionele speech. Voor de mensen die het nog niet uh, gehoord hebben, waaruit blijkt dat? Nou, Kerry beschrijft in zijn speech uh, hoe hij zich voelt... als hij weer voor de zoveelste keer kijkt naar die beelden van die gasaanval. Als een vader kan ik de beelden uit mijn hoofd... van een man die een dode kind gehouden was... terwijl het chaos hem de images of entire families, dead in their beds, without a drop of blood, or even a visible wound. Bodies, contorting in spasms. Human suffering that we can never ignore or forget. Carrie, nou, toch altijd de rustige, overwogen diplomaat. Je voelt dat hij hier duidelijk uh, geëmotioneerd is. Als hij dat beeld beschrijft van die vader die met een dood kind in zijn arm staat, uh, te midden van de chaos... He, hij heeft het over families die gestorven zijn in hun slaap, in een kramp. Je voelt echt aan alles dat, uh, dat de minister iets wil doen. En de Verenigde Staten willen ook iets doen, gaan ook iets doen... als we de toespraak goed begrijpen. Uh, Wessel, wat heeft Kerry gezegd? Nou, op een gegeven moment zegt Kerry... hij treedt eigenlijk heel duidelijk op als woordvoerder van president Obama. En in die hoedanigheid herhaalt hij ook de waarschuwing van de president. Er is een reden waarom president Obama has made it zo'n prioriteit heeft... To stop the proliferation of these weapons and lock them down where they do exist. There is a reason why President Obama has made clear to the Assad regime that this international norm cannot be violated without consequences. Nou, Kerry gaat hier duidelijk in op de aard van chemische wapens uh, dat de internationale gemeenschap. Uh, al oh, eigenlijk een eeuw geleden heeft besloten dat die wapens nooit meer gebruikt mogen worden. En als uh, en Kerry herhaalt hier de waarschuwing aan het uh, adres van Assad dat als je dat wel doet, het gebruik van die wapens, dat je een rode lijn overschrijdt. Nou, er is natuurlijk de laatste tijd vaak gezegd dat die rode lijn van Obama misschien wel helemaal niet zo rood is, omdat hij eigenlijk weigerde op te treden. En eigenlijk de boodschap van Kerry is nu heel eenvoudig. Hij zegt die rode lijn van Obama die is uh, zeer rood en er gaat wat. Gebeuren. Dus Kerry in feite verdedigt hier het prestige van zijn baas. Mm, nou hebben de Russen onder andere ook in de VN-veiligheidsraad gezegd dat die aanval eh, niet door het regime uitgevoerd is, dat de rebellen daarachter zouden zitten. Hoe weten de Amerikanen nu zo zeker dat het Syrische regime, het regime van Assad, die aanval heeft eh, uitgevoerd? Nou, Kerry zegt in zijn speech dat hij over meer extra informatie beschikt... dan tot nog toe bekend is. En dat hij die binnenkort ook heel snel gaat delen met alle bondgenoten. Dus hij begint ook een heel diplomatiek offensief... om die informatie aan de man te brengen... en dus die bondgenoten mee te krijgen voor zo'n aanval. Maar eigenlijk die zekerheid van Kerry... die komt eigenlijk vooral door de verwikkelingen rond die wapeninspecteurs in Damaskus. Uh, Kerry zegt in feite als het, uh, het, Sy het Syrische regime... Als het niks te verbergen heeft. Met andere woorden, als het de wereld wil doen geloven dat de rebellen dat gedaan hebben. Waarom laten ze die inspecteurs dan niet toe zo snel mogelijk om de waarheid aan het licht te brengen? Met andere woorden, die sabotage van die, van die, de sabotage van die waarnemers, van die controleurs. Dat zegt eigenlijk genoeg volgens Kerry. Dat bewijst volgens hem dat het regime fout zit. Ja. Nou is het natuurlijk de vraag, Wessel, wat kan Amerika doen en wat wil Amerika doen? Nou, Kerry had duidelijk geen zin om die vraag gisteren te beantwoorden, die hij nu aan mij stelt. Uh, hij gaf dan ook niet voor hij alleen maar een verklaring. Hij gaf geen persconferentie waarin hij dus vragen zou moeten beantwoorden. Kijk, de Amerikanen in theorie hebben een aantal opties. Ze hebben eigenlijk drie opties: nou, dat is een forse tik uitdelen aan Assad met een aantal kruisraketten. Nou, Tweede optie is een wat grotere aanval en dan ook echt al die chemische wapens uitschakelen. En misschien dus nog verder gaan en zo lang bombarderen tot de rebellen echt de overhand krijgen. Nou, de verwachting is hier toch dat het bij het eerste zal blijven dat Assad met kruisraketten gewoon een, een fikse waarschuwing krijgt. Eigenlijk. En vandaar dat hier in Washington nu eigenlijk al uh, erg wordt getwijfeld aan het nut van zo'n zo mogelijke aanval. Wessel, wanneer uh, verwacht jij dat er uh, definitief beweging komt... in een, uh, een actie van de Verenigde Staten? Want er schijnen ook al oorlogsschepen klaar te staan... vanuit Groot-Brittannië, Cameron is teruggekomen van vakantie... Nou, inderdaad, de, al het materieel wordt in positie gebracht. Die vier schepen die daar voor de kust van Syrië komen te liggen... die aan boord zo'n beetje duizend kruisraketten allemaal bij zich hebben. Maar veel zal afhangen van hoe dat diplomatieke offensief gaat, gaat verlopen. In hoeverre hoe snel Kerry succes zal hebben bij de bondgenoten, hoe enthousiast die zullen zijn om mee te werken aan zo'n aanval. En toch ook binnenlands politiek zal die wat de reactie gaan afwachten... Het, het Witte Huis, je ziet toch nu al wel wat, wat, wat weerstand. He, ze willen toch weten, ja, je kunt wel een tik uitdelen, maar wat is nou je langere termijnplan? Dus van al dat soort politieke verwikkelingen gaat het afhangen hoe snel het Witte Huis overgaat tot actie. Nou, dat het Obama ernst is, dankjewel Wessel de Jong. Dat blijkt ook uit het afzeggen van een overleg met Rusland. Morgen zou er in Nederland, in Den Haag, overleg zijn als voorbereiding op een internationale vredesconferentie over Syrië. Die zou dan weer plaatsvinden in Genève. Nou, dat heeft nu geen zin, zegt Amerika, zolang er een onderzoek loopt naar het gebruik van chemische wapens in Syrië. En dus gaan wij ook naar Moskou, naar David-Jan Godfoy. David-Jan, hoe is er in Rusland gereageerd op deze Amerikaanse afzegging? Nou, daar is officieel nog niet op gereageerd... maar ik kan me wel voorstellen hoe er hierover gedacht wordt. Want Rusland dringt al maanden en maanden uh, lang aan op zo'n uh, zo conferentie... Uh, om dat conflict in Syrië aan de onderhandelingstafel op te lossen. Want, zeggen ze, militair ingrijpen, daar zijn wij tegen. Dat is allereerst veel te vroeg, omdat er geen enkel bewijs is... in tegenstelling tot wat de Amerikanen zeggen... Uh, dat het Assad is geweest die die chemische wapens heeft gebruikt... Uh,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 ook een beetje dwars te zitten. Komt er beweging in hun standpunt? Nee, ze zijn. Dit, dit is eigenlijk het standpunt wat ze al, al maanden en maanden lang, zoals ik zei, uh, in. in uh, in de, de wereld inhelpen. Ze willen niet uh, ingrijpen, ze willen niet de druk op Assad vergroten... want Assad is natuurlijk hun bondgenoot. Dus wat dat betreft verandert er niet veel. Ja, het, het feit dat het gesprek nu uh, ter voorbereiding op zo'n conferentie niet doorgaat... dat zal, zullen ze ongetwijfeld teleurstellend vinden. Um, maar ze zullen erom blijven roepen om zo'n conferentie. Nee. Zou het ook kunnen, David-Jan, dat uiteindelijk um, Rusland... Ja, een andere bondgenoot zoekt als ze merken dat uh, bijvoorbeeld de, de rebellen richting een overwinning gaan. Uh, ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. Kijk, dat, dat is echt heel zwaar uh, koffiedik kijken. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen uh, de, de, de, de huidige oppositiegroeperingen in Syrië. Uh, groeperingen zitten die graag met Moskou zouden willen samenwerken. Gezien het feit dat uh, Moskou tot nu toe natuurlijk st steeds st st st st het regime van Assad gesteund heeft. Dus die weg die lijkt me eerlijk gezegd niet begaanbaar. Is dat ook al duidelijk wat Rusland zou kunnen doen, zou willen doen, mochten er toch. Militaire acties tegen Syrië worden ondernomen. Nou, het probleem voor Rusland is dat het weinig kan doen. De kaarten lijken geschud. Er lijkt nu toch, in zekere zin zoals, zoals Wessels juist vertelde... toch wel iets van de militair ingrijpen aan te komen. Daar kunnen de Russen niks tegen doen. Ze zullen geen oorlog gaan voeren met de Verenigde Staten... om dat te voorkomen of om Assad te verdedigen. Wat ze wel kunnen, en daar wordt nu wel over gespeculeerd in Rusland... is dat er uh, of meer wapens worden geleverd gaan worden aan Assad... of dat uh, uh, ja, leveranties die stilgelegd waren, worden hervat. Ja, en dat kan uh, natuurlijk de verhouding tussen Verenigde Staten en Rusland... Ernstig, uh, ernstig verslechteren. Want je moet je maar voorstellen dat er een Amerikaans vliegtuig... met Russische raketten de lucht uit wordt geschoten. David-Jan Godvaar vanuit Moskou met de Russische reacties. Tot nu toe. En zo dadelijk het gaat weer goed met de muziekindustrie. Voor het eerst in meer dan tien jaar is er winst gemaakt. Hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Verkeersinformatie is er bij de ANWB. Johnson Hoka. 16 kilometer in totaal. Twee opvallende files dan ongelukkig. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat bij Barneveld. De drie kilometer ligt een auto op zijn kant. Die blokkeert daar de rijstok. Op de A15 richting Europort is een ongeluk gebeurd bij van Vaanplein. Daar staat inmiddels een vier kilometer. En daar is de linkerrijstok afgesloten. 17 minuten over 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We laten Syrië even los en nemen u mee naar ander nieuws. Veel tankopslagbedrijven doen niet genoeg aan veiligheid namelijk. Dat zeggen onderzoekers naar inspectie van 91 tankopslagbedrijven. Ze hebben niet alleen de betrouwbaarheid van de tanks onderzocht... maar ook de explosieveiligheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Frans Jansen van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Bij 73 van de 91 bedrijven zijn overtredingen aangetroffen... Kunnen we dan ook stellen dat die bedrijven onveilig zijn? Nou, die uh, 73 bedrijven, daarvan kun je zeggen dat de helft, uh, in de helft van de gevallen gaat het om uh, wat lichtere overtredingen. Uh, dat ze hun uh, zaken niet op orde hebben, dat ze niet kunnen aantonen... dat ze periodiek hun tanks uh, keuren. Um, maar in de andere helft van de gevallen gaat het wel om zwaardere overtredingen... of meerdere overtredingen. Want wat, dus, wat bent u dan tegengekomen? Nou ja, dat er bijvoorbeeld niet gewerkt wordt met uh, explosieveilige apparatuur. Dat uh, personeel blootstaat aan gevaarlijke stoffen bij bijvoorbeeld het verladen van die gevaarlijke stoffen. Uh, aan dat soort zaken moet je denken. Ja. Tanken op had vorig jaar natuurlijk een groot veiligheidsprobleem. het is veel in het nieuws geweest. Nu blijkt dat veel meer bedrijven niet uh, aan de eisen voldoen. H Hoe kan dat? Is er in het verleden niet goed genoeg gecontroleerd? Nou ja, er zijn twee dingen aan de hand. Bij tankopslagbedrijf Otfel hebben we al jaren geïnspecteerd... zoals we bij al die bedrijven deden... om te kijken of zij die situaties goed beheersten. We zijn daar steeds verder en dieper gaan inspecteren... naar maatregelen die ze genomen hadden. En kwamen steeds meer tegen. En toen hebben wij ons afgevraagd... hoe zit er nou bij die andere bedrijven. Dus we zijn ook bij die andere bedrijven op dezelfde manier gaan kijken en ook naar diezelfde onderwerpen uh, gaan ja. kijken. Uh, dat is één kant van het verhaal. Ze dus zijn strenger en anders gaan inspecteren. En het tweede is dat uh, de afgelopen jaren ook de normen... Bijvoorbeeld voor het overvullen van tanks of het gebruik van explosieveilige apparatuur eh, strenger geworden zijn. En je ziet dat die bedrijven daar eh, een aantal jaren heel weinig aan gedaan hebben. Ja. Maar meneer Jansen, nou zeg, geeft u het zelf aan, nu is er goed gekeken en is er van alles geconstateerd. Is dat dus, ik vraag het dan nog een keer, in het verleden niet gedaan? Is het onvoldoende gekeken? Er is op een, een andere manier gekeken. We hebben gekeken naar, uh, dit zijn complexe bedrijven... Uh, dus de vraag is van hoe beheerst een bedrijf nou zijn, uh, zijn veiligheid... En nou, dat moeten we op alle mogelijke manieren doen. Met, met procedures, met instructies, met opleiding, met, met, met controles. Die, eh, dat wordt allemaal beschreven en wij verifiëren dat ook. Maar de vraag: eh, we kunnen natuurlijk niet alles eh, controleren. Eh, maar de vraag of dat ook daadwerkelijk eh, gebeurt, eh, dat, dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk altijd de vraag. En wij kwamen erachter dat bijvoorbeeld. Um, uh, bedrijven moeten bijvoorbeeld uh, blusinstallaties hebben op tanks uh, voor het geval er iets uh, gebeurt die blusinstallaties die moeten regelmatig uh, getest hebben, uh, worden nou, uh, als een bedrijf zegt dat gedaan te hebben maar blijkt niet het geval te zijn geweest of als uh, uh, die test uh, blijkt dat bijvoorbeeld uh, uh, niet voldoende uh, schuim op die tanks uh, gespoten wordt ja, dan, uh, dan heb je een probleem en zover zijn we in het verleden uh, nooit gegaan maar nu wel maar meneer Jansen, het zelfreinigend vermogen van die bedrijven lijkt niet zo groot. Kunt u ook ingrijpen? Kunt u ook verbetering afdwingen? Ja, hoor. In al deze gevallen uh, handhaven wij op al die tekortkomingen die, uh, die zijn aangetroffen. Wat betekent maar dat, denk, dat u handhaaft? Nou, dat betekent dat we uh, eisen stellen om binnen een bepaalde termijn uh, voorzieningen aan te brengen. En anders? Uh, of, uh, ja, of anders dan uh, gewoon het proces verbaal. Of worden dwangsvormen geïnd. En in het ergste geval, als het echt om heel gevaarlijke situaties gaat... kan natuurlijk het bedrijf uh, stilgelegd worden. Of die activiteit stilgelegd uh, worden. Is dat al een keer gebeurd, meneer Jansen? Recent? We hebben, we hebben, ja, we hebben in deze, uh, in deze actie hebben wij uh, vier keer hebben de situatie moeten stilleggen. Omdat we uh, op dat moment dat we hem aantroffen dat we hem niet acceptabel vonden. Duidelijk. Frans Jansen van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het hebben we over uh, muziek, muziek verkopen, muziek downloaden. Wie doet dat niet? Ik niet. <lacht> uh, <le> <lacht> Ik weet niet of het moet. Legaal is wel hoor. Legaal is natuurlijk geen probleem, legaal downloaden. Illegaal wel. En vooral voor de makers. Want de afgelopen twaalf jaar daalden daarom de inkomsten. Steeds maar weer. Maar er is nu goed nieuws voor de muziekindustrie. Paul Solleveld, directeur van de brancheorganisatie NVPI, is hier. Meneer Solleveld, goedemorgen. En welkom. Goedemorgen. Want uh, de inkomsten zijn gestegen. Ja, voor het eerst in twaalf jaar kunnen we... Hoe, hoe van... kan dat? Ja, en het eerste half jaar is het inderdaad uh, zo dat de, in de, de omzet gestegen is met 1,9 procent. Dat is nog niet heel veel, maar dat is toch uh, te danken aan uh, de acceptatie van streamingdiensten door de Nederlanders. Ja, daarmee geeft u aan, er wordt steeds meer luchaal gedownload? Ja, dus niet alleen download. Met name een streamingdienst wil zeggen dat je voor een tientje per maand uh, alle muziek kunt langs laten komen die ja. je maar wilt. En dan uh, wordt het niet je bezit, maar dan kan je naar luisteren, hè? Precies. Het is, uh, je krijgt toegang tot de muziek. Uh, het wordt niet je bezit. Ja. Heeft u erg in de rats gezeten als vertegenwoordiger... van de entertainmentindustrie de afgelopen jaren? Want het was bar en boos, hè? Nou ja, in, in de rats niet, maar het is natuurlijk wel lastig... als je uh, ziet dat de hele wereldmarkt in twaalf uh, jaar tijd ongeveer halveert. En ook in Nederland... Uh, uh, dermate naar beneden ging. Er werd geen winsten, werd niet verdiend meer... aan het maken van uh, muziek, aan het verkopen van bijvoorbeeld muziek. Uh, nou ja, er werd nog wel wat verdiend, maar het ging natuurlijk rap naar beneden. De hele, het hele veld is totaal veranderd. Waar, waar vroeger mensen natuurlijk cd's kochten, is dat een stuk minder geworden. Gelukkig is nog 60% van de omzet wel cd's, maar... Het, uh, ja, het is natuurlijk drastisch van het, maar je ziet nu dat uh, de, de digitale diensten uh, toch uh, het gat wat uh, ontstaat door minder verkopen fysiek. Uh, nou ja, en ook door oplossen. de rol van de entertainment industrie kan ik mij zo voorstellen dat ze toch uiteindelijk akkoord gaan met uh, een dienst als Spotify waarbij uh, ja, muziek met een abonnement geluisterd, beluisterd kan worden. Daar, daar, moest ook, daar moest de muziekindustrie ook eventjes aan wennen aan dat idee. Had ik... Het idee. Ja, er is natuurlijk een omwenteling geweest. Maar ik denk dat je niet kunt zeggen... dat het de laatste jaren nou door de industrie is tegengehouden. Integendeel, ik denk dat het investeringsklimaat in Nederland... voor dergelijke diensten niet heel erg goed was. Omdat je hier natuurlijk uh, ja, toch... Uh, opvolgende uh, ministers regeringen hebt gehad... die hebben gezegd van, uh, nou weet je, download het illegale bron. Dat is gewoon een privékopie, dus dat mag. En daar is heel moeilijk tegen te concurreren. Helpt het ook dat uh, de, de artiesten daarmee werken? Natuurlijk ook alles op hun site zetten. Je kunt er alvast naar luisteren. Er al, iets al iets ervan horen? Zelf downloaden van hun eigen site. Helpt dat aan de gewenning? Nou ja, dankzij de digitale media is er natuurlijk een hele nieuwe dynamiek ontstaan. En, uh, artiesten doen zelf een hoop. Maar ja. <coughs> platenmaatschappijen die doen dat natuurlijk ook. Ja. Maar dat helpt dus? Ja, ja dat helpt zeker. Ja. Ja. Verdient de artiest hier ook aan? Want uh, de muziekindustrie zit weer in de lift, dat is prettig. Hoeveel krijgt de artiest daarvan mee? Ik kan niet zeggen hoeveel de artiest daarvan krijgt. Dat hangt van het contract af dat hij met zijn platenmaatschappij heeft. Dus net als vroeger met de royalties voor uh, verkochte dat cd's. Dat moet je goed uit onderhandelen, wilt u maar zeggen. Ja, dat moet je goed uit onderhandelen. Daar moet je uh, goede afspraken over maken. Want ja, je bent wel een team natuurlijk als platenbatspeer en artiesten. Ja. En door al dit soort nieuwe initiatieven zegt u nou, uiteindelijk werft het zijn vruchten aan, begint het te werken. Blijft u daarnaast ook pleiten voor strengere straffen van illegaal dame?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 ja, het blijft voor mij toch altijd een raadsel waarom we hier zeggen... dat uh, downloaden het illegale bron, dat dat gewoon een legale privékopie is. Dat is in de meeste landen niet zo. Nou ligt die vraag wel bij het Europese Hof van Justitie... of Nederland dat wel mag vinden. Dus dat zal over een, jaar, een half jaar of zo uh, tot uitkomst komen... Maar misschien is het wel uh, een uitvinding dat uiteindelijk... als muziek maar, en dan heb ik, we hebben we het nu met name over muziek... toegankelijk uh, wordt en uh, makkelijker verkrijgbaar op manieren... zoals dat bijvoorbeeld gaat bij uh, die uh, online streamingdiensten als mm -hmm. Spotify en Deezer, dat het voor mensen ook minder aantrekkelijk wordt... om illegaal te downloaden. Ja, daar is misschien nog wel een hele weg in te gaan, kan ik me voorstellen. Zeker zo. Een heel belangrijk element is geweest... dat, uh, dat de diensten nu zo gebruiksvriendelijk zijn voor mensen... dat, daar, uh, dat je echt helemaal niet meer naar een illegaal alternatief hoeft. Ik bedoel, je, nou ja, het, het, het werkt gewoon perfect natuurlijk. Je, je hebt de hele dag de muziek die je maar wilt. Ja, goed. Zelf ook actief op uh, sites als Spotify. Uh, Zeker, ja, ja, ja, ja. ja. Welke, welke gebruikt u met name? Ja, ik zelf gebruik Spotify. En uh, het aardige vind ik ook dat je uh, als je een bepaalde artiest leuk vindt... dat je een heel radiostation daaromheen kunt bouwen. En dan word je verrast door dingen... Die je die, nog niet kende. Ja, of die je jaren vergeten bent. Dat is, dat is leuk, ja. Paul Solleveld, directeur van de brancheorganisatie voor de Entertainment NVPI. Dank u wel. Graag gedaan. Vijf half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor de Japanse regering is het nu genoeg geweest. Vorige week werd er weer een lek gevonden in de kerncentrale van Fukushima. En nu heeft de Japanse regering besloten in te grijpen. Volgens de minister van Economische Zaken kan de beheerder Tepco het niet meer aan. We gaan naar Japan. Onze correspondent Kjeld Duits. Kjeld, wat gaat de regering van Japan dan nu doen? Ja, het is toch een opzienbarende wending in het Fukushima-beleid van de Japanse overheid. En... Minister van Buitenlandse Zaken, Motegi, die zei gisteren dat hij zoveel mogelijk de leiding gaat nemen. Maar het klinkt vooralsnog dat het voornamelijk strenger toezicht zal worden. Er wordt nog niet gesproken over nationalisatie van het energiebedrijf TEPCO. Maar de overheid gaat bijvoorbeeld wel hoge plaatsen mensen van het ministerie van Economische Zaken... Toezicht laten houden on in Fukushima zelf. Ook heeft de regering laten weten dat het gebruik kan maken van noodfondsen die weggezet zijn voor natuurrampen. Maar er is verder nog geen beleid bekendgemaakt. Eh, wel heeft de minister gezegd dat bepaalde urgente zaken aandacht eh, nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld 350 tijdelijke opslagtanks moeten volgens hem zo snel mogelijk vervangen worden door sterkere tanks. Wat was de druppel voor de regering die de MRD te overlopen? Waarom kiezen ze nu voor om in te grijpen? Wat de minister gisteren zei in een vraaggesprek... met de nationale zender NHK, NHK was dat de urgentie van die situatie heel hoog is. Maar ik denk dat economische overwegingen ook een hele grote rol spelen. Premier Abe die wil dat de 50 stillen liggende kerncentrales... zo snel mogelijk weer geactiveerd worden... Mm -hmm. En eh, dat is natuurlijk op het ogenblik heel moeilijk vanwege al het negatieve nieuws uit Fukushima. En ook is AB heel actief bezig om Japanse kernenergie technologie te exporteren naar het buitenland. En dan is Fukushima geen goede reclame. En de buitenlandse mede hebben de afgelopen weken heel veel aandacht aan Fukushima besteed... en zijn enorm kritisch. En dat is natuurlijk ook slecht voor het imago van Japan als technologisch geavanceerd land. En wat ook wel interessant is om te noemen, is dat sommige Japanse journalisten... menen dat de Olympische Spelen ook een rol spelen. Eh, Tokio is kandidaatstad voor de zomerspelen van 2020. En op 7 september, zeg maar net over een week of zo... Eh, Besluit het Internationaal Olympisch Comité welke stad de gaststad kan worden. Aha, En dan wil je ook niet dit soort dan berichten wil je niet hebben. Uiteraard. Horen dat er uh, problemen zijn in Fukushima. Nee, Kjeld, Duits. Correspondent in Japan, dankjewel. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie.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 De Verenigde Staten hebben een ontmoeting met Rusland over Syrië afgezegd. Diplomaten van beide landen zouden morgen in Den Haag vergaderen over de ontwikkelingen in Syrië. Maar volgens de VS heeft dat nu geen zin. Inwoners van Bokstel willen in Den Haag protesteren tegen de proefboringen naar schaligas. Bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst. De inwoners vinden het verkeerd dat er eerst proefboringen worden gedaan... en dat er dan pas een discussie komt over nut en noodzaak van schaliegas.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 Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe tot politieke functies. En bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Twee persoonsvliegtuigjes stortten gisteravond neer in de bossen bij Kriegsveld. Zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt. En het wrak werd enkele uren later gevonden door een jager. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 In het week -einde wordt het wisselvalliger en koeler. De middagtemperatuur komt onder de 20 graden uit. De komende dagen, dus een heerlijke zon. Hoe is het inmiddels op de weg, John Hoka? Nou, het gaat iets drukker te worden. 36 kilometer in totaal. Opvallende files op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat tussen Stroe en Barneveld 7 kilometer. Dat komt door een gekantere aanhanger. Daarom staat het ook stil op de A30 richting Barneveld. 2 kilometer voor de aansluiting A1. En dan de zuidkant van Rotterdam op de A15 richting Europoort. Daar staat bij Rotterdam Sjauloos 4 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Goed, John, dankjewel, dankjewel. en okay. tot zo dadelijk. En we hebben nieuws over Integ. Voormalig bestuurders van het bedrijf geven hun bonussen terug. Hoort u over meer dan twee minuten. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast. U wilt achteruit wegrijden op een volle parkeerplaats... maar hebt weinig overzicht. Daarom is de Volvo V40 leverbaar met Cross Traffic Alert...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 Ik zei het al eventjes, we hebben wat nieuws over Imtech. Het voormalig bestuur van het technologiebedrijf gaat bonussen terugbetalen. Technisch dienstverlener ging bijna ten onder na fraude in Duitsland en Polen. Economieredacteur Merel Stikkelorm is bij ons. Merel, dat is interessant. Hoeveel betalen ze terug? Uh, het gaat om de bonussen over 2010 en 2011. Bij de topman, de oud-topman René van der Brugge gaat het om 1,5 miljoen euro. En de financiële man, Boudewijn Gerner, die uh, betaalt 700.000 euro terug. Uh, zowel voor het geld als de aandelen die ze hadden gekregen. Over 2012 hadden de, uh, de topmannen zelf al van hun bonus afgezien. Of de oud-topmannen moet ik zeggen. Mm -hmm. Ja. En waarom uiteindelijk doen ze het? De druk was behoorlijk opgevoerd natuurlijk. Ja inderdaad, het zittende bestuur had er ook om uh, gevraagd. Uh, het heeft alles te maken met het gedoe inderdaad in Polen en in Duitsland van begin dit jaar aan het licht. Cijfers waren daar gemanipuleerd, uh, er werden verliezen, uh, werden uh, van afgeronde projecten geschoven in nieuwe projecten om het maar te verdoezelen. Uh, in Polen was een specifiek geval, een groot pretpark zou Imtech daar uh, mee, uh, mee gaan bouwen. Um, uh, maar dat kwam allemaal niet van de grond. Ze zouden geld vooraf uitbetaald krijgen... omdat ze natuurlijk uh, als voorbereiding zelf uh, uh, kosten moesten maken. Maar dat geld kregen ze niet. En uiteindelijk leende Imtech zelf geld aan het pretpark. Ja. Nou, ja, dat zijn ze natuurlijk allemaal kwijt. Uh, 370 miljoen euro gingen ze daarmee het schip in in totaal... in Duitsland en Polen. Uh, ja, En dat is natuurlijk behoorlijk veel geld. Ja, een hele slechte tijd voor het bedrijf. Hebben ze ook regelmatig toen in de uitzending gehad. Ja. ze zien iedere keer maar weer uitleggen dat er weer moest worden afgeschreven. Miel, ja. bekennen ze nu schuld in feite door op deze manier... want ze voelt dat dan toch een beetje verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze hebben gedaan? Ja, nou, er is in, in juni een groot rapport door Imtech uh, uh, ja, opgesteld. Of althans daarvoor natuurlijk al, maar in juni verschenen. En um, daaruit blijkt dat, het, uh, dat deze topmannen niet wisten... wat er in Polen en Duitsland precies aan de hand was. Dus in die zin hadden ze niet direct schuld eraan. Maar inderdaad, ze waren natuurlijk wel verantwoordelijk. En daarnaast uh, bleek ook dat er een soort van... vanuit die, top, vanuit die topmannen een, een cultuur van goed nieuws was. Goed nieuws brengen bij Imtech. Dus uh, er was druk op het management... om maar met goede, positieve berichten te komen. En, ook als dat niet helemaal het geval was? Of... Ja, uh, nou ja, in Nederland was dat dan wel. Echt concreet aan de hand dat er druk op het lokale management werd uitgevoerd om maar um, om de ja de berichten ietsje ietsje naar boven bij te, bij te stellen. stellen. <laughs> um, maar Duitsland en Polen nogmaals, daar wisten ze echt niks van dat dat, dat daar zo gefraudeerd werd door het lokale management, door de lo lokale top. Um, dus nou ja, het is geen schuldbekenning, maar ze zeggen nu dat uit respect naar Imteg en de aandeelhouders toe en vanuit een gevoel voor maatschappelijke verhouding en goed ondernemersbestuur, nou ja, de officiële termen doen ze dit nu. Um, nou ja, ze moesten wel, de druk was zo groot, ze konden er niet, niet omheen. Nou, Lara zei het al, het ging in die tijd heel slecht met het bedrijf. Hoe gaat het dan nu? Want ze hebben die halfjaarscijfers gepubliceerd. Ja, een, nog steeds een groot verlies. Een halfjaar uh, verlies van 231 miljoen euro. Dat had met name te maken met reorganisaties... en ook financieel de boel weer op orde te krijgen... Um, uh, ja, De cijfers moeten natuurlijk... Uh, de, de, de hele structuur moest eigenlijk worden aangepast... om te voorkomen dat dit soort dingen niet meer uh, kan gebeuren. Daarnaast waren ze ook veel geld kwijt aan het onderzoek zelf... dat ze hebben uitgevoerd. Uh, ze hebben uh, heel veel management ook vervangen. Ook juist het hogere management om die cultuur te veranderen... om een meer realistische koers te varen. Zoals ze het zelf noemen, 60% van het hogere management is vervangen. Waaronder ook de directie van de Benelux. Dus ja, er is wel wat werk aan de winkel bij Imtech. En ze zeggen dat gaat nog wel even door. Door, maar we zijn op de goede weg. Maar ja, nu, natuurlijk, nu moet het verlies worden genomen. Miro, kunnen wij vanochtend uh, de belangrijkste man bij Imtech nog spreken? Ja, zeker. Dat gebeurt uh, na half negen. Kijk eens, Maatje. Nou, hebben wij zin in. Merel stikken we om. Dank je wel. Ja. Gaan we naar een ander belangrijk man, Guido Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De sport, want Ronde van Spanje is goed onderweg. Begint op stoom te komen in de Vuelta. Opvallende klasse hebben we nu. Ja, een hele, hele bijzondere ja 41 jaar oud, bijna Stop. 42. En dan zeg je van, uh, wat is dat verschrikkelijk oud. Uh, maar ja, als we dat weer afzetten tegen onze leeftijden... valt het altijd nog <lacht> wel weer mee. Maar, <lacht> Ik zeg niks. <lacht> maar voor Jullie, een hè? Jullie. is het echt stokoud. Want uh, hij is uh, de oudste klasse mensleider in een grote ronde ooit. Hij is ook uh, de oudste etappenwinnaar in een grote ronde ooit. Christopher Horner, een uh, Amerikaan... die uh, ja, in het verleden nog wel aardige dingen heeft laten zien. Hoor. Hij heeft ooit de ronde van Baskeland gewonnen. Hij heeft nog wat andere kleinere ronden gewonnen. Etappes in dat... Dat soort rondes. Uh, maar dit jaar ja, reed de Tireno. Ging daarna terug naar Amerika. We hebben weinig van hem gehoord, totdat hij in de uh, Tour of Utah in Amerika weer eens een keer van zich liet horen... en toen een goed klassement reed. Ja, en hier gisteren ineens die, die etappe won. En dat op een hele mooie manier deed. Het was een lastige aankomst, uh, bergop, een klimmetje van vier kilometer. En hij profiteerde ook wel een klein beetje, moet ik dan zeggen... van het feit dat al die grote mannen in het klassement... vooral naar elkaar keken en niet voor elkaar wilden onderdoen. En vandaar dat ze hem lieten rijden. Zeg, hoe staat Nederlands hoop in bange dagen ervoor? Bouke Mollema? Ja, die heeft het opvallend goed gedaan. Want uh, gisteren waren er toch een paar van die angstmomentjes voor Bouke Mollema. En dan denk je toch weer terug aan de Tour de France van voor de editie van dit jaar. Waarin uh, met name Robert Geesink regelmatig op het asfalt lag. Mollema trouwens ook uh, vorig jaar. En uh, hij was één keer zat hij achter een uh, grote valpartij. En moest hij met een tweede peloton ontzettend hard werken om weer terug te komen bij het eerste peloton. Dat was een opmerkelijk moment. Want Alejandro Valverde, de Spanjaard, die in de Tour nog door toedoen van uh, Belk. In, hè, de ploeg van Mollema en uh, de ploeg van Quickstep, de ploeg van Cavendish... Uh, uiteindelijk op achterstand is gezet in die beruchte waaieretappen. Want mm. iedereen ging toen heel hard rijden, omdat hij pech had... Het was juist Valverde en zijn manschappen die het tempo even drukten in het peloton... omdat ze vonden dat die tweede groep weer moest bijkomen. Want het was een te chaotische situatie. En daar heeft Mollema mazzel mee gehad. Daarna stond hij nog een keer aan de kant met een aflopende ketting. Ook toen moest hij teruggebracht worden. En uiteindelijk wordt hij gewoon zesde in de etappe op drie seconden van Hornig. Tussen alle grote namen, Nibali, Valverde, noem ze allemaal maar op. Dus hij deed het heel goed. Dan nog naar het tennis. US Open is begonnen. Kiki Bertens, Robin Haasen moesten de eerste dag gelijk aantreden. Ja, iedereen gezegd is redelijk gunstig geloot. Dat moet kunnen. En ze vliegen eruit. Moeten we hier ja. aan gaan winnen? Nou, dat zijn we al zo'n beetje. Ja, ik wou net zeggen, we zijn er toch wel al een beetje van gewend. Bert is vorig jaar trouwens nog een rondje verder op de US Open... in de tweede ronde de, doorgekomen. Maar ja, verliezen van Sheng uh, Yi... dat is wel een Chinese die op de wereldranglijst elf plaatsen hoger staat. Uh, maar ja, het biedt zo weinig vertrouwen. Hè. Ze moet wel worden geopereerd nader, uh, na deze, uh, dit toernooi, na deze partij... Uh, want ze heeft last van de enkel. Dus daar wordt ze nu aan geopereerd. Ja, maar ja, dat was uh, vrij set kansloos. kansloos. Ja, precies. Ja. Absoluut. 1-6 in de eerste set. Tweede set nog een klein beetje knokken. Toen werd het uh, 3-6. Maar uh, absoluut kansloos. En ook Robin Hazen. Uh, ja, eigenlijk absoluut kansloos. Daar leek het in de eerste set nog goed te komen. Meteen een break voor Hazen. Dat was tegen een qualifier. Uh, iemand die bijna 100 plaatsen lager staat op de wereldranglijst dan Hazen zelf. En dat te bedenken dat Hazen de afgelopen weken toch echt uh, in goede vorm was. Uh, goed naar. Die US Open leek te gaan. Maar uh, uiteindelijk uh, verloor die. Uh, gelukkig hebben we nog twee Nederlanders. En we hebben de foto's <laughs> nog geloof ik. Ah, de Bakker en Igor Seisling. Dat zijn de twee Nederlanders die nog in actie komen. Ja, we hebben de foto's nog. Dank je Rio Lippert. Tot morgen. En over die twee uh, praten we na half negen. Met Marcel en Meske. Nou, we gaan naar de verkeersinformatie. John Zoken. 9-4 is goed voor 31 kilometer. Veel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat tussen Stroe en Barneveld 8 kilometer. Dat komt door een kant aandangen. De, de weg ligt daar bezaaid met glas. Daar staat ook vast op de A30 richting Barneveld. 2 kilometer voor de aansluiting A1. En nog opvallende video door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Daar staat tussen West-Zaan en Oostzaan 6 kilometer. van 6 tot half 10, Het NOS Radio en Met en Marcel Ooster. Selina, hoorde u van de stories. Groots aangekondigd en gisteravond was het zover op RTL 4. Was voor het allereerst een Bertoltand te zien als presentator... van het pra praatprogramma RTL Late Night. Live vanaf het Leidseplein is dit RTL Late Night. Met vanavond Alp zes oprichter Koen van Venendaal, John van den Heuvel versus advocaat Nico Meijering... Marlies Dekkers en trotse vader Jan Smit. Hier is uw late night man, Humberto Tan. Ja, dat moet een grote tegenhanger en concurrent van Paul en Witteman worden... van de publieke omroep hoeveel kijkers het programma heeft getrokken. Uh, dat is inmiddels bekend. 734.000, begrijpen wij. Um, nou, wie in ieder geval gekeken heeft, dat is uh, de voorganger van Umberto Tan, Frits Barend. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u onder de indruk Lara. van... Goedemorgen, Frits. <lacht> ben je onder de indruk van de luis... luister- ja, en kijkers? Kijkzijf... Ja, ja, ja, ja. ja, dat gaan we straks onthullen op uh, Twitter. Zullen we dat op, afspreken? Oké, okay, goed. Okay. Dat spreken we af. Ben je onder de ik indruk ben, van uh, die kijkcijfers? Nou, ik heb meteen even vergeleken met Knevelen van der Brink. Ja, de 718. Dus, uh, en ik zag net even het opbouwen van de kijkcijfers. Het, je moet altijd een goede lead in hebben, zoals het heet. Een goed programma voor je. Ik hoop dat dat scoort. En hij had, het programma voor hem zat lager. Dus hebben meer mensen ingeschakeld toen hij begon. Dat is een heel goed teken. dan is 734.000 dus een heel prachtig getal om mee te beginnen. Meneer Barend. Zeg meneer, want wij komen elkaar niet tegen. Nee, je mag ook Frits onderweg. Je mag ook Frits zeggen. Frits, wat hebben de mensen die niet hebben gekeken gemist? Dat waren de hoogtepunten. De hoogtepunt was allereerst de sfeer. Het is totaal anders dan Kneveland van de Brink en Paul Witteman. Het heeft een veel snellere uitstraling. Het is veel meer Matthijs van Nieuwenkijk. Het heeft een hele jonge sfeer. Uh, Amerikaan. Je ziet Am uh, Amsterdam op de achtergrond. Het ging daardoor ook technisch even fout. Het is verschrikkelijk. Dat was misschien 30 seconden dat het geluid even mis was. Uh, je hebt een heel spannend... Gesprek gezien tussen John van de Heuvel en Nico Meijering, de advocaat. Afgelopen zaterdag heeft er een artikel in de Telegraaf gestaan. waarin John van de Heuvel een cliënt van Nico Meijering beschuldigt van het veroorzaken van mogelijk zelfmoord. Uh, Nico Meijering was woedend over een kop in de Telegraaf. En John van de Heuvel, dat vind ik wel knap van wat dat doen niet veel journalisten. John van de Heuvel gaf hem daarin gelijk. En dan is eigenlijk de spanning al een beetje uit het gesprek. Maar uh, Humbert was in staat om die spanning te handhaven. Laten we er toch nog wel behoorlijke ruzie en spanning. Maar dat vond ik één eindigen. Dat deed hij heel goed, heel alert... Uh Umberto. Umberto had ook rechter gestudeerd. Hij had zich duidelijk goed vastgebeten in dat onderwerp. Dat vond ik het spannendste onderwerp. En heel onthullend was ook Koen van Veenendaal. Een van de oprichters van Alptu6, Die bij hem voor het eerst zijn verhaal live op televisie kwam doen. En daar zat iemand die boetedoening deed. En dat vond ik ook erg mooi. Nou heb je wel Umberto dan van tevoren advies gegeven. Wat was het advies? Ja, wees jezelf. Luister en wees jezelf. En Wat ik inderdaad knap vond, hij was zichzelf. Ik zag wel twee keer dat hij nerveus was, maar hij was zichzelf en hij luisterde. En wat ik ook heel erg leuk vond, was de opmerking... Jan Smit deed mee in het gesprek, maar Koen van Veenendaal had een hele zinnige opmerking. Was u de enige die geld heeft gekregen binnen de organisatie Alptu 6? Mm -hmm. En toen zei Koen heel eerlijk, nee, er zijn nog drie mensen die mogen declareren. Dat was een hele goede opmerking. Wat is het uh, verschil met, uh, met de publiek omroep? Met Knevel en van der Brink hadden we bijvoorbeeld Timmermans gisteravond. Is er, is er uh, ja, een duidelijk verschil in keuze aan gasten? Uh, dat kun je naar één, onderwerp, één uitzending nog niet helemaal zeggen. Het heel duidelijk verschil was hè, dat het zich helemaal op Nederland richtte. Dat is heel Amerikaans. Ja. Uh,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 vergeleken kunnen worden met Barend en van Dorp van destijds? Dat deed we af en toe wel aan denken qua sfeer, ja. ja? ja, ja. Dat, dat, het had maar waar een, zit wat, hem dat in? Het was, nou, het was, hij durfde luchtig te zijn. En luchtig bedoel ik niet dat je niet bloedserieus en scherp met je onderwerpen omgaat. Maar er was plaats om af en toe even te lachen. Er was wel even ruimte. Er was ruimte. Zijn we en te serieus bij de lekker. publieke omroep? Nee, dat niet. Maar ah. het is best leuk. Ik bedoel... Uh, je moet af en toe ook even relatief, kunnen relativeren. En dat kan Umberto. doen. dat merkte hij ook gisteren in het programma. Ja. Maar goed, ik heb ook best wat aan te merken, hoor, nog op het programma. Ja, vertel. Nou, ik vond Marlies Dekkers vond ik iets te makkelijk wegkomen. Ik bedoel, daar is toch een vrouw die blijkbaar 19 miljoen euro schuld gemaakt heeft. En daardoor een faillissement... Ja, hoe maak je in godsnaam 19 miljoen euro schuld? Dat zou jou ons drieën denk ik niet zo gauw lukken. En dat ben ik wel benieuwd. Hoe gaat dat dan? En dan, ja, dan vind ik een glimlach op het gezicht. Voor een Koen van Venendaal had echt boetedoening te doen. Ja, Marlies Dekkers had ook wel een beetje boetedoening mogen doen. En dan kun je wel zeggen, ja, je moet durven vallen en durven opstaan en durven vallen. En toen zei Umbert ook tegen: ja, als je eenmaal gaat liggen, kan je nooit vallen. Dat heb je ook mensen. En het is ook moedig wat ze doet. Maar ja, het ging wel heel veel kijken dus hoe moedig ik ben dat ik vallen en opsta. Okay, dus daar had en dan, ik, dan een beetje moeten ingrijpen. Nou ja, er zijn misschien wel mensen die 10.000, 20 20.000 euro van te krijgen. Die denken, ja, uh, kom op even met je vallen en opstaan. Ik, ja. nog ik, ben, ik ben dus de pineut, want ik heb misschien wel 30.000 euro van je ja. nog. Ja. Nou, uh, we gaan afwachten hoe de volgende uitzendingen zullen verlopen. Frits Baan, bedankt de start, voor nu. Was, denk ik, de, de start was tien keer beter dan onze start, kan ik zeggen. Goed. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. We hebben begonnen, was het lang niet zo goed. Oké, okay. nou, kan nog beter worden. Frits Baan, dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Tony Blair steunt een militaire actie tegen het Syrische regime. om te straffen voor de gifgaasaanvallen. Zegt hij in de Times. Het Westen moet stoppen zich in de handen te wringen. en overgaan nu tot actie, zegt de oud-premier van Groot-Brittannië. Het Westen moet de Syriërs beschermen tegen het regime van Assad. en ervoor zorgen dat Al-Qaeda niet profiteert van de instabiliteit in het land, zegt Blair. Na acht uur praten we met Lex Runderkamp, trouwens. Hij is in het noorden van Syrië op dit moment. De subsidieboekhouding van de Nederlandse antenne rammelt aan alle kanten. En daardoor is van 270 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld niet te achterhalen of dat goed is besteed. Ook is met een deel van de subsidies gefraudeerd, blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. De honderden miljoenen werden verdeeld door een stichting. De ex van die stichting, Wilbert Stolten, is nu de hoogste bestuurder van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Minister Plasterk is bekend met de verdenking van fraude en witwassen, maar ziet geen aanleiding om de positie van Stolten ter discussie. Te stellen. Bestuurders van slechte scholen moeten na gedwongen sluiting niet meteen een nieuwe onderwijsinstelling kunnen starten. Trouwens schrijft dat de Onderwijsraad dat adviseert aan de Gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft een conflict met de Stichting Islamitisch Onderwijs... die een nieuwe school wil beginnen. De stad voelt daar niets voor, omdat de vorige school bekend stond... als een zwakke school en moest sluiten vanwege een leerlingentekort. En de gemeente Haarlemmermeer overweegt de Spaanse architect... Santiago Calatrava voor de rechter te dagen. Drie bruggen die hij ontwerpt werden al flink duurder. En nu moet Haarlemmermeer nog meer gaan betalen... want de kosten van herstel en onderhoud lopen ook nog eens flink op. Heeft de gemeente al meer dan 50 miljoen euro gekost. En verschillende Europese steden kampen met dit probleem... bij Calatravas ontwikkeling. Venetië en Valencia zijn al naar de rechter gestapt. En volgens VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers... zou meer dat ook moeten doen. Ik ga een schriftelijke vraag stellen. Dus ik verwacht daar binnenkort antwoord op te krijgen. A, of die die überhaupt in het college is gemaakt in het verleden. B, waarom dan niet? En nee, ga je daar nu over nadenken. En bijna 25.000 kandidaten en niemand die het toelatingsexamen haalt. Dat is gebeurd op de Universiteit van Liberia. Een van de twee rijksuniversiteiten in het land. De kandidaten toonden geen enthousiasme. Ze hadden onvoldoende kennis van het Engels, zo zei een medewerker tegen de BBC. En dat betekent dat er geen eerstejaarsstudenten zijn dit jaar. Na acht uur meer over Syrië, Lara zei het al, Lex Runderkamp is in het land. Die spreken we zo dadelijk gepraat over de situatie in de regio daar met Midden-Oosten deskundige Bertes Hendricks. Blijf u luisteren. Auteur, K